Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De formatie met PVV, NSC, VVD en BBB is vandaag weer verder gegaan na de kerstvakantie. Voor de formatiepauze spraken de partijen af om niets meer te delen. Maar houden ze zich daar ook aan? Eigenlijk hebben we niet meer dan u een heel fijn nieuwjaar te wensen. Onze vrienden van de pers. Kunt u heel kort vertellen over de wetsvoorstellen die u gisteren heeft ingetrokken? Nee, ik ga helemaal nergens en ik op in. Nou, Wilders houdt zich in ieder geval aan de afspraak. Onze politiek verslaggever Roel Bolsius mag wel praten en weet waar het over is gegaan vandaag. Over de drie anti-islam wetsvoorstellen die Wilders gisteren heeft ingetrokken... vinden de andere partijen dat daardoor de grondwet en de rechtsstaat voldoende gewaarborgd zijn... of willen ze meer van Wilders... Waarschijnlijk hebben ze ook gepraat over andere thema's, zoals migratie, klimaat en wonen. Daar gaan ze de komende dagen mee door. De Rotterdamse burgemeester Abu Talib stopt ermee. Hij vindt het tijd om een stokje over te dragen en zegt tegen Rijnmond dat hij klaar is om zijn burgemeestersketting af te doen. Er staat niet een zware last op mijn of ofzo, er valt niks van me, van me af. Ik vind het een goed moment om dit besluit op deze manier aan te kondigen. Al heb ik net gezegd, het is nooit een goede timing. Een man van 65 uit Den Haag moet één jaar de cel in omdat hij een champagnefles gooide naar een politieagent. Het incident gebeurde een jaar geleden in Scheveningen tijdens de jaarwisseling van 2022 naar 2023. De agent hield er een snee in zijn wang en een gebroken jukbeen aan over. Hij is ondertussen gestopt als politieman omdat hij naar eigen zeggen bijna blind was geworden. En dit zijn de drie best bezochte films van afgelopen jaar. Ze wil het niet until they understand it. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi Ken. Barbie, Oppenheimer en Super Mario Bros film dus. Zorgden voor het grootste deel van de bijna 32 miljoen bioscoopkaartjes die er in Nederland zijn verkocht. Bijna een derde meer dan in 2022. De Tata's 2 was de best korende Nederlandse bioscoopfilm vorig jaar. Nou, dan nog het weer. Het is flink koud. Alle temperaturen staan in de min en vannacht koelt het af tot min 8. Morgen schijnt de zon weer volop en staan we in de plus. Maar het wordt niet warmer dan 2 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Diemen staat tussen Amstelveen en de Afrit AMC 5 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. En 10 minuten vertraging op de A10 tussen Zeeburg en Landsmeer. Daar is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. Tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in Zierven.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 But now I'm feeling more and more I know I've said it once before But now I'm feeling more more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 When he's so close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 en Stefan stro op de bas. En het nummer is van Cole Porter. How deep is the ocean? <middling>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 met een saxofoon wat gebruikt wordt als een uh, solo-instrument. Zoals gezegd, uh, V. Klaassen zingt uh, Two Portraits of Chad Baker... met het nummer Jeroen. Ja. Da <laughs> da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 Why did you walk away? Can't believe that you don't love me. I thought I love was here to stay. the number. Come on over. You won't have to call at all. Tell me, pretty baby, have you got eyes for me? to you when I told you that I loved you every word I say it's true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 We luisteren naar CFMTS. Dit was het voor vandaag. Graag tot de volgende keer. Volgende week is Auker weer hier en uh, fijne zondag verder. Tot zover: het ritme van CFM via de kabel op 104.5.